4 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Het VVD-kamerlid Zings vindt dat de effecten van de zorgpremie disproportioneel lijken uit te pakken. Dat schrijft zijn medewerker in een mail aan een kiezer die via RTL naar buiten is gekomen. Zings zegt des gevraagd dat hij achter de tekst van de mail staat en dat hij eigenlijk op hetzelfde neerkomt als de verklaring gisteravond van fractievoorzitter Zeilstra.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 Maar er is ook een hele bijzondere brief uh, uit 1936... waarin Otto beschrijft hoe hij het leven in Nederland ervaart... en hoe hij de dreiging dichterbij ziet komen van het nazisme in Duitsland. De weduwe van de acteur had de brieven en foto's ter veiling aangeboden. Na bemiddeling van het veilinghuis trok ze de collectie van de veiling terug... en heeft de Anne Frank Stichting die kunnen kopen. Een aantal bedrijven heeft interesse in het overnemen van Holland Casino. Dat zegt de advocaat Justin Fransen, die veel in de gokwereld werkt. Volgens de advocaat zijn het ondernemingen uit Nederland, Groot-Brittannië en de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Hij wil niet zeggen welke overnamekandidaten dat zijn. Fransen denkt dat de verkoop van Holland Casino minder zal opbrengen dan een aantal jaar geleden. Onder meer door nieuwe belastingregels. In het regeerakkoord werd duidelijk dat de overheid afviel van Holland Casino. Rutte en Samsom zeggen dat het aanbieden van gokspelen geen kerntaak is van de overheid. Daarnaast kan een verkoop de staat veel geld opleveren. Het weer buien later vanavond in het binnenland droog en opklaringen, maar aan zee blijft er kans op een bui. Morgen eerst droog en zon, maar al snel meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of negen. WB Verkeersinformatie, normaal begin van de avondspits. De meeste vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Het is vooral langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Hoevelaken over 13 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein... over 8 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 6. En de laatste is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Knopend Herbrechtseplein staat 4 kilometer.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 Jan Goedemiddag. Welkom terug vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam met politicoloog Meinert Venema over het regera van de regering Rutte Ascher. We gaan browsen met Bert Brussen en u kunt reageren via Twitter, hashtag AfroVML of, of bekijk ons via nog geen week nadat VVD en Partij van de Arbeid hun regeerakkoord bekendmaakten... staat de coalitie, de nieuwe regering, al onder enorme druk. Vooral binnen de VVD is er grote onrust over de plannen... om burgers meer voor de zorg te laten betalen. Emeritus hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam... en natuurlijk ook columnist voor de Volkskrant, het Venema. Het moet een hele interessante week zijn geweest voor u, of niet? Ja. Ja, ik vond het uh, fascinerend wat er, wat er gebeurde. Die, ja, die opstand van die VVD-achterban um, VVD is natuurlijk... Um, het, het lijkt wel Amerika, hè? En zelfs al voordat het kabinet is aangetreden. Is dat redelijk uniek of gebeurt dat wel vaker? Nou ja, nee, het ging natuurlijk... Op, men, men, men zocht een punt om te kijken... Waar, waar kunnen we de zaken eens even flink opstoken. En, en die zorg... Kwestie. Die is natuurlijk, dat ligt altijd gevoelig. Daar zat die nivellering in. En dat, die zat daarin omdat de VVD absoluut haar belastingplannen wilde doorzetten. Die waren natuurlijk denivellerend. Belastingverlaging, ja. Dus er was, de, de VVD wilde goedkoop goed, belastingverlaging. Nou, toen moest de PvdA ook wat hebben, want die wilde uh, nivellering. Dat hebben ze naar, naar, de, naar de zorg Geschoven. De inkomensverschillen dus, kleiner maken? Dus nu krijg je een, een, de situatie dat men, als men alleen maar kijkt naar wat je moet betalen voor je verzekeringspremie... dat daar enorme verschillen in zitten die bovendien nog, grappig genoeg, uh, alleen maar zitten beneden de 70.000 euro. Dus, dus iedereen die daarboven zit, die hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken. Nog afgezien van het feit dat men eigenlijk aan het vermogen dus helemaal niks doet. Dus het grappige, zou je kunnen zeggen, is dat de VVD... die nu een volkspartij geworden is van de hardwerkende Nederlanders... dat die, dat, dat die nog, net als vroeger eigenlijk alleen voor de miljonairs opkomt... Die pakt wel de hardwerkende middeninkomens uh, nou ja. en iets hoger... maar want alles daarboven boven ho profiteert. Hoef, hoeft zich geen zorgen te maken. Even Ik maak me ik, geen zorgen. Ik verdien, uh, nou pak een beetje, meer dan 9 ton per jaar. Uh, ja, is het zo? Ja, en uh, oh, ik ga er alleen maar op vooruit. Ik ja. heb berekend dat ik er 40.000 euro per jaar vooruit ga. Want, zo. want die, die, uh, die zorgpremie die houdt op bij, uh, bij 100.000 euro, zoiets. Bij 70.000 70. euro. En daarna voor mij alleen maar kan ik alleen maar profiteren van de belastingverlaging. Heb, dus jij, heb jij je ook uh, zo verbaasd of geamuseerd over wat er afgelopen week gebeurde? Ja, enorm. Ik vond uh, echt de Telegraaf is nu echt mijn favoriete blad. Dat was het al, maar dit is echt geweldig. Ik vond uh, ook uh, Marx-Rutte, Marx en dat ze dan ook nog even, uh, even bijleggen wie Marx is. Dat voor de Telegraaf lezen, dat ze dan denken <laughs> is, het de wel, God, is de Echt ja, ja. fantastisch, echt. Het is actiejournalistiek, uh, maar goed, dat kennen we ook wel van vroeger... van de Telegraaf natuurlijk. Nou oh ja, maar ook van de waarheid. Het lijkt erg op de waarheid van een De vroeger, communistische hè? krant. ja. ja. Die, die willen we niet kennen. Maar wat denkt u, is, is, want er is veel commotie binnen de VVD... terwijl tegelijkertijd toch heel veel van de mensen die getroffen worden... Hè, die middeninkomens en die oh. iets hogere inkomens... toch ook bij de PvdA moeten zitten. Ja. ja, dus ik denk dat de PvdA hier nog erg veel last van krijgt. Want de v, PvdA, dat is wel weer sympathiek... die heeft een programma doorgedrukt wat eigenlijk alleen maar iets doet aan de bescherming van de laagstbetaalden. Neem dan nou bijvoorbeeld die verkorting van de WW. Uh, na een die, jaar. Na een jaar. Maar dan val je dus in een, in een, uh, in een uitkering van 1100 euro. Nou ja, als je zeg maar, als werkende 1500, 1600 euro hebt verdiend dan is dat niet zo erg dat je naar... het is nog wel heel erg dat je naar 1100 gaat... Ja. maar dan is het verschil met Minder de oude groot. situatie niet zo groot. Mm. Maar de mensen die, zeg maar, 4000 euro verdienden... die gingen vroeger nog twee jaar konden die... Uh, uh, bijna 3000 uh, incurseren. Die gaan naar sterke En die gaan niet naar 11. Maar u zegt, de, de PvdA gaat het wel redden uh, om met, met dit regeerakkoord uh, weg te komen bij de achterban. Nou, dat is, dat is dan maar de vraag, want kijk, een groot deel van die achterban van de Partij van Arbeid, althans dat zeggen ze ook altijd, is die middenklasse en ik heb niet de indruk dat, die midden, dat, dat, uh, dat de Partij van Arbeid in dit programma veel voor die middenklasse doet. Dus u verwacht want morgen is er, uh, wordt er gestemd hè, door de uh, leden van de Partij van Arbeid over het akkoord Hoort. Denkt u dat daar nog problemen zijn? Nee. Nee, nou, nee, absoluut oh. niet. Omdat, omdat de setting zo is uh, dat de PvdA gewonnen heeft. Kijk, als, als, als de... De telegraaf Marx, Rutte en, uh, en uh, Wiegels... Die, die overigens een coalitie wilden met de SP, nota bene. Ja, He? ook opmerkelijk. Die, die, sta, ja. die staat nu te roepen van het is een schande... en nee, ik kom uit de verzekeringswereld en dit kan helemaal niet. Ze nivelleren meer dan de NL. Dus, dus die, die, uh, die PvdA-leden, die denken dat ze gewonnen hebben. Dat, dus, is, dat is nog uh, Nee, niet het nog, maar dat, het valt, dat, dat valt nog te bezien. Dat... dat, dat ik, ja, ik maar krijgen ze dan pas heel laat door bij de Partij van de Arbeid... dat ze misschien zelf ook getroffen worden? Of? Nou, wat de Partij van de Arbeid nooit aan de orde stelt... is dat Nederland weliswaar wat inkomensongelijkheid betreft... dicht tegen de Scandinavische landen aan zit. Dus wij hebben een vrij platte inkomensverdeling. Maar als je kijkt naar, de, naar het vermogen, dan is die verdeling heel ongelijk. En is Nederland als als je vermogen hebt, enigszins een belasting. En juist Op, daar, uh, doen aan, daar doen ze niks nee. aan? Daar doen ze niks aan. Nee. En die vermogenden, die hebben ook het vermogen... Maar dan zou je om een beperkt toch inkomen te genereren. Maar meer opstand of rumoer verwachten in die partijen? Van wie? Van de Partij van Arbeid. Die hebben het niet in de gaten. Die hebben het niet in de gaten. Nee, maar dat is ook geen opstandpartij. We hebben die hier over de Telegraaf. Wat überhaupt van oudsher natuurlijk het voortouw neemt... als het, als het mogelijk is om, om hun eigen partij uh, VVD te bashen. Dat is bij de Telegraaf. Dat zijn, of, uh, bij de PvdA zijn natuurlijk een stuk ernstigere mensen. Alhoewel ik me wel afvraag hoe het nu gaat met Samson... die dan door het land gaat en aan al die zaaltjes. Dat moet gaan uitleggen. Schijnt hem goed af, Gaan. Ja. Mag ik nog even een ander ding, meneer Venema? Want, want wat ja. hier ook een rol in speelt, is de discussie over de Eerste Kamer. Hè? Dus ja. uh, er wordt gezegd, ja, jullie hebben nu al een regeerakkoord... want meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. Maar deze nieuwe regering heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Nee. Dus daar gaat, gaan ja. de oppositie, al die andere partijen gaan dat tegenhouden. Nou, ik denk dat dat wel een uh, sterk punt is. Omdat uh, het idee om via die... Um, uh, ziekenfondspremie, zieke zal ik nu maar even zeggen... om daarmee te gaan nivelleren... dat is uh, techdienst nog helemaal niet zo eenvoudig... want eigenlijk maak je daarmee van de verzekeringsmaatschappij... een soort belastingdienst. ja want even De verzekeringsmaatschappijen voor de want... moeten namelijk... als jij je wil ja. verzekeren... Hè, dus stel je je wil een auto verzekeren... En die autoverzekering zegt, ik wil je eerst eens even weten hoeveel, hoeveel u verdient. Je verdient ja. Want als u veel verdient, gaat u veel meer betalen aan verzekering... dan wanneer u weinig verdient. Dat is een dan, een hele dan moet je eens even kijken. Oneigenlijk u... gebruik. Dat uh, zou ik denken. Want dat maar, Vindt, u kijk, de, Vindt u dat de, niet? De, de Tweede Kamer uh, is bedoeld hè, voor de politieke keuze. De Eerste Kamer, zoals u dat uitlegt, om te kijken... deugen die voorstellen en die wetten wel. Ja, nou, het lijkt mij heel moeilijk om, om dat technisch rond te krijgen. Zodanig... Kijk, het, de bedoeling is dat er enige concurrentie komt... tussen die verzekeringsmaatschappijen. De bedoeling is ook... Die dat is die... weg nu met nou, nieuwe Nou, dat, dat weten we nog niet. Het oh. staat niet vast hoe men dat precies... Maar er dat... zijn goede gronden, zegt u, voor de Eerste Kamer... om te zeggen, dit is een uh, oneigenlijk gebruik van, van regels en wetten. Nou, ik zeg, het wordt allemaal zo complex... dat je in de Eerste Kamer waarschijnlijk heel veel mensen zult krijgen... die zeggen van ja... Los even van de politieke strijd hieromheen. Ja. Dit, dit is een, eigenlijk een onuitvoerbare wetgeving. Dus ze we zullen dit gaan bijstellen? Ja, dat weet ik niet. Dat, ik weet niet wat er... Omgaat in die hoofden van die Rutte. En die, want nou. ze zijn van die lachenbekjes. Maar, maar wat ze echt denken, daar, daar merk je niks van. Nee, maar we horen wel van Halbe en van anderen. Want ik zoek even, er was ook een VVD-Kamerlid ja, Tweede Kamerlid vandaag. die al niet weten. Uh, ja. ja, die plannen moeten. In ieder geval de scherpe kanten moeten bij worden. Ja, de scherpe vanuit. kanten, oké. Okay. Maar ik bedoel, die hebben natuurlijk. die Halbe Zijlstra... die heeft natuurlijk nog niet veel te vertellen. Hij is uh, fractievoorzitter. Zo is het. Toch? Dat is de politiek leider in de Tweede Kamer. Dan heb je toch wel wat te vertellen. Oh, maar de politiek leider zit in het kabinet natuurlijk. U, u denkt dat het niet bijgeveild wordt? Ik denk wel dat het bijgeveild wordt. Maar wat dat nou precies inhoudt, dat moeten we afwachten. En ik, ik, ik, ik denk dus dat, dat dit kabinet in ieder geval vier jaar zit omdat wat je nu gaat krijgen wordt... is natuurlijk dat de PVV gaat groeien weer en de SP gaat groeien. Maar die en... kunnen fijn oppositie voeren. Ja, en dat betekent dat, die, dat, de, dat de regering eigenlijk permanent in een situatie zit... waarbij als er verkiezingen worden uitgeschreven... dat ze dan geen meerderheid hebben. We, we gaan kijken of die voorspelling uitkomt, maar we hebben nog even de tijd. Want uh, u zegt, ze gaan wel vier jaar blijven zitten. Tot zover, dank Mijnet Venema. Emeritus, hoogleraar politieke theorie. We gaan zo direct met Bert Brussen over het internet browsen. Maar eerst luisteren wij weer naar de muziek van Jonathan Jeremiah. You are the sunrise You are the bright eyes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 the queen to my king the bull to my strings oh, you are the gold dust you are the you and us oh you are the sunrise oh the love of my life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 Jeremiah, David Page met het titelnummer van zijn album Goldust. Jonathan, thank. Hoofdredacteur van de Jaap.nl. Uh, ja, je hebt zelf je vermaakt uh, met wat er allemaal de afgelopen week gebeurde... maar ik denk dat er meer mensen waren uh, ook op het internet te lezen die hetzelfde deden, of niet? Uh, nee, de meerderheid van de mensen op het internet... was bezig met twitteren naar Diederik Samson. Die oh. heeft netjes voor alle mensen vandaag alle vragen doorgerekend. Zo is die, hè? Zo is die. Dus je vraagt van, wat gaat er in dat kopje om? Wat overigens een merkwaardig kopje blijft om te zien, maar dat zeiden. Maar het is iemand die toch heel dicht bij de burger staat. Die gaat gewoon heel erg op zijn Twitter kunnen vragen, wat gaat mij dat opleveren of kosten? En dan rekent hij dat zo dat even door. Wel dat vind ik dus ook knap. Ja. Dat zie je de anderen niet doen. Ja, ik heb zelf ook even getwitterd. Ik twitterde aan uh, Diederik Samson. Zeg, uh, Diederik Samson, ik verdien een kleine 9 ton per jaar. Hoeveel gaan mijn sterke schouders erop vooruit qua zorgpremie? Wat zei hij? Uh, waarop hij antwoordde, nou jongen, je leeft in pensioenenbouw beperkt, meer zorgpremie, minder hypotheekrente aftrek, puntje, puntje, puntje. En dat was het. Toen ben ik weer verder gekeken wat er nog meer werd getwitterd. Want uh, er was ook wel wat kritiek over het optreden van Diederik Samson. De vraag is een beetje of je dat op Twitter moet doen. Namelijk, dat is natuurlijk wel een heel beperkt bereik. Het is leuk dat je dan twintig mensen op één dag uh, helpt. En het is leuk voor de buitenwacht, maar heb je hebt niet wat anders te doen. Uh, de jaarpredicteur Giselle Giselle Schellekens vroeg ze dat ook letterlijk uh, hardop af op Twitter. Uh, die kreeg meteen heel veel boze partijgenoten, want zij is PvdA-lid, uh, de PvdA's over zich heen. Zoals een huid Pannhuis ziet het. Als PvdA-lid verzoek ik je nu maar te stoppen. Jouw tweets dragen niet bij aan partijbelangen en iets eh, Diederik. <laughs> No. Dus het, ou het ouderwetse politbureau werkt gewoon nog steeds. Dat draait gewoon nog lekker op. Maar het op is ontbord. en en, hè? want het belang van sociaal, sociale media... wordt wel voortdurend benadrukt. Al die politici moeten bijna verplicht zich ja. erop, daarop begeven. Ja, maar dat is vooral handig tijdens de campagne. En dan ook dan kun je je nog eens afvragen hoe nuttig het is. Het, is, het blijft een, een dingetje. Wat natuurlijk, als je het helemaal niet doet, val je buiten de boot. Maar het, het, het bereik blijft beperkt. Je kan beter hier bij Radio 1 gaan zitten dan gaan twitteren. Dat sowieso. Dat maar hij sowieso. zegt dus overigens wel in antwoord op jouw vraag dat als je 9 ton verdient, dat je er dan erg op, op achteruit gaat. Ja, dat begrijp ik ook niet. Maar dat, oh. dat... Nou, kijk, er zit ook een rare redenering in. De suggestie wordt gewekt dat jij een hele hoge hypotheek hebt. Maar als je 9 ton hebt, is het maar de vraag... Uh, of je überhaupt een hypotheek hebt. Ja. Misschien heb je wel gewoon het hele huis uh, in één keer betaald. Met Ik het zwart geld. Ik ja. verdien overigens 9 ton, hoor. Ik ben Jan niet. Ik Dat voor alle duidelijkheid. Die overigens in, vanaf 2014 een stuk minder gaat verdienen... Ja, bij de publieke omroep. Ja, Absoluut. Wat wordt flink bezuinigd bij ons. Ja. We worden maar even, goed, oh. andere tweets. <laughs> Sorry. Uh, uh, nou ja, Ronald Plasterk... die uh, geeft al aan of hij niet weet of hij uh, door blijft twitteren. Hij is tijdens de campagne begonnen. Hij zal nou verder vooruitkijken is niet de bedoeling... maar om met Johnny de Selfkicker te spreken... moeder, wij houden contact... Uh, Janine Hennis uh, die, uh, wil niet zoveel zeggen, maar die zegt... dank voor alle reacties, de VVD zal alert zijn... bij de uitwerking van het regeerakkoord... en zoveel mogelijk zorgen voor maatwerk. Ik zag de laatste dagen ook, Janine Hennis is helemaal getraind... in het uh, geven van, in het geven onze van onze antwoorden. Onze nieuwe minister van die, Defensie. Hè? Onze nieuwe minister van Defensie. Die heeft cursus gehad bij uh, Jack Fries. Is, is er nog opmerkelijke vrouw als uh, minister van Defensie, meneer Venema? Nou, hier wel, maar verder natuurlijk niet. In de rest maar, van de wereld is het normaal. Is het, is het wel ja. normaal, okay. althans in West-Europa. En, en, en het lijkt me een hele goede... Goeie minister van Defensie, deze mevrouw. Ja, dat lijkt mij ook. Ik heb ook helemaal niks zeggen, vrouw als minister. Zo. wil ik even duidelijk zeggen dat ik niets heb tegen vrouw als in. minister. Uh, uh, verder, uh, uh, uh, uh, Frans Timmermans, die waarschijnlijk minister van Buitenlandse Zaken... wordt heeft laten weten dat hij gaat stoppen met Facebooker. Dat was een groot Facebooker. Dus die gaat zich nu waarschijnlijk gewoon wijden aan zijn werk. Zijn we het allemaal te druk voor die uh, social media? Ja, maar, maar, maar Maxime Verhagen, groot twitteraar... dat was hij al toen hij nog minister ja. was. Daar kreeg hij wel eens gezeik mee. Die heeft al gezegd, ik ga eerst even wat slaap inhalen... en dan ga ik bedenken wat ik hierna wil doen. Maar goed, hij zal wel... Uh, bij de KLM in het bestuur treden of zo. Zoals het gaat bij ex-ministers. Ik weet het niet. Ja. Overigens, is men Menet Venema iemand die zich op de social media begeeft? Um, ja. Ja, want, want dat, dat moet je. Ik heb bij mijn afscheidscollege had ik 600 mensen in de aula. En die krijg je alleen maar als je dat via Facebook en LinkedIn. Ja, je hebt wel Facebook. Uh, wij zijn Facebook-vrienden. Ja. Dus ik vind het wel leuk. Alleen ik heb weinig tijd om, om daar dingen op te zetten. Maar, maar uh, ik volg het wel. Twitter ook? Nee, dat doe ik niet. Nee, dat nee, niet. Okay, er, is er is een grens. Ver, er is, een grens. Er is, er is e in... eigenlijk weinig te vertellen. Ook. Je, moet je, je, je, je moet dat niet oversturen. Doe maar gewoon op radio in. <grijp> het is, uh, als het over social media, internet gaat... Uh, wordt natuurlijk ook over gesproken in het regeerakkoord, uh, Bert. Nou, ja, nou enough. en vooral uh, de digitale burgerrechtenorganisatie... Bits of Freedom heeft zich daar nogal druk over gemaakt. Wat ze vrezen, zoals het akkoord nu ligt... Uh, dat Ivo opstelt uh, als minister van uh, Justitie en Veiligheid... nog steeds veel meer vrijheid gaat krijgen voor zijn plannen. En die plannen waren, dat hij wil dat hij makkelijker kan, in computers kan hacken en ook makkelijker het internet kan afluisteren. De orde van advocaat hadden die vandaag, die maken ja. zich daar ook zorgen over. Ja, er wordt wel echt gevreesd, van, nou, als dat zo doorgaat, Nederland is toch al het meest, een van de meest afgeluisterde landen ter wereld, dat ze ook willekeurig internet gaan afluisteren. En dat is iets, om maar een mooie termen te spreken, iets wat je helemaal niet moet willen. Dat ze bij jou, gaat. bij mij, bij mij bij, meneer Venema, bij iedereen gewoon in de pc... PC nee, nee, uh... dat je gewoon überhaupt, zeg maar, het internet, dat je, dat je zegt van, nou, ik ga dat gewoon veel bijvoorbeeld op steekwoorden, bijvoorbeeld op jihad of noem maar wat. Ja, en, dat en, komt dan allemaal binnen. Nou, dat, daar wordt dan naar gekeken. En de vraag is of je wel wil of je, of je privacy niet in het geding is... als het zo makkelijk is om zomaar dat soort dingen af te luisteren. En het is wel iets wat de opstelte graag wil. Uh, en uh, verder uh, wordt er ook nog gesproken over... Uh, dat ze willen gaan onderzoeken of misschien de telecomdata eh, nog langer bewaard kan worden. Daar is nu, nu een tijdspan voor, die mag je een aantal jaar bewaren. En dat willen ze nu toch opnieuw gaan opbreken om te kijken van... nou ja, misschien als we het langer mogen bewaren... dat het dan toch nog zinnig is eh, om, om criminaliteit te bestrijden. Om um, oude zaken op te kunnen lossen, zeggen ze. Eh, bijvoorbeeld om oude zaken op te kunnen lossen. Maar ze voldoen dan wel aan allerlei privacyvoorwaarden, wordt er ook bij gezegd. Ja, dat zeggen ze maar. Het is waarschijnlijk ook wel een beetje in strijd met de huidige Europese regelgeving die er nu ligt, die dan juist weer op gericht was om het, om het te beperken en dat aantal jaren vast te houden. Ja, mijn grote angst is dat, uh, dat die uh, opstelt, die gaat dus andere mensen hekken en dan, en dan wordt hij zelf ook weer gehackt. En dan, begrijp je, dan, uh, ja, waar, blijf, waar, waar, waar, waar gaat is dat de grens? In? Nou ja, kijk, het is de, de, als de overheid het doet, als het goed is, kan het alleen naar instemming van rechter, commissaris, et cetera. Terwijl criminelen. Zwaar als hij gehackt wordt. Nee, precies, maar dat kan nu ook al, maar toch? Ik bedoel, die ja, maar de criminelen daarom, die houden zich daar sowieso niet aan. Daarom zou ik, zou ik opstellen, die lijkt mij een beetje te oud om dit allemaal nog te leiden. <laughs> ja? <laughs> Oké. Okay. Ja, misschien was iets voor jou, wil ik ja. voorstellen. Leuke ministerspost. <laughs> Nou ja, en verder, er is ook nog goed nieuws. Uh, Auteursrechten worden gemoderniseerd, al wordt het niet zo heel goed beschreven. Maar de PvdA en de VVD beloven uh, dat de, de bescherming van de creativiteit... wel een belangrijke rol blijft spelen. Maar ook dat de mogelijkheden van de consument niet beperkt worden. Dat betekent dus ook dat het vervoerde ACTA-verdrag... waar we het al veel vaker over hebben, het Europese verdrag... dat dat uh, in elk geval beslist niet wordt ondertekend. Ja, dat gaat allemaal over dat mensen dingen kunnen downloaden... films, nou, en, cetera, dat, dat, en de belangen dat, dat, van de makers ja, beschermd moeten de belangen worden. Van de de thema de industrie, daar kwam het ja. eigenlijk op neer. En dat zal in elk geval niet gebeuren. En dat is, uh, voor Nederland lopen we daar nog wel redelijk op voor op. Uh, dus Bij ons zit het nog allemaal vrij goed. Wel uh, is er nog een risico over uh, de zogenaamde netneutraliteit. Het is de vraag uh, of daar aan moet worden. En dat is wel iets... Mantra, waarom agenda... we daar risico mee met die netneutraliteit... Die netneutraliteit is er nu. Uh, in Amerika is het iets uh, waar al heel lang over wordt gesproken dat ze die niet willen. Dat betekent dat uh, je bijvoorbeeld moet gaan betalen als je aan je telecomprovider. Het is een probleem van wie is het internet. Het internet is van iedereen en uh -huh. daarvan zeggen nu heel veel bedrijven, steeds meer bedrijven en ook overheden. Die zeggen van ja maar is het niet handig als ze nu zeggen dat het internet is van ons. Dan kunnen we het namelijk ook uitzetten. En dat is niet als het bedugelijk. ons uitkomt. Als het ons uitkomt, ja. ja. Niet als het jou uitkomt, als het hun uitkomt. Ja. Zover is het nog niet, natuurlijk. Nee, maar nee. dat zijn wel dingen waar in elk geval over wordt gesproken. Is dat uh, tot zover het regeerakkoord? Mm, dit is in het kort het regeerakkoord. Zoals het uh, tot mij kwam. Als het gaat over zaken betreffende het internet. Waar we ons zorgen over moeten maken. Ja, er staan ook andere zaken in het regeerakkoord. Maar dan moet je mijn, mijn hoogleraar... O, Emeritus hoogleraar Venema zijn. Die weten alles van. Ja, nee, want je had, Vorige week heb je druk gemaakt over de, de strijd tussen de oude media en de nieuwe media. De kranten. En, ja, uh, he, dat, dat was die, in Brazilië. Die willen geld hebben voor uh, dat ja. ze geciteerd worden door allerlei. Door Google. Door Google waarop. vooral. Dat Google News. Dus in Brazilië staan die kranten niet meer in Google News. Worden niet meer geïndexeerd. Kun je niet meer vinden. Dat dreigt nu in Frankrijk ook een beetje te gaan Ja precies. Uh, gebeuren. daar heeft Hollande iets over gezegd. <coughs> Hollande. Dat was al eerder uh, was het in het nieuws dat Frankrijk zei we willen geld. Zeker van buitenlandse bedrijven. dat Ze willen op een bepaalde manier hun cultuur beschermen. En zeiden nou Google is buitenlands. En die maken wel gebruik van ons, uh, van ons internetnieuws. En het gaat steeds slechter met de media. Dus Google moet gaan betalen. Nou zegt Google principeel dat gaan we niet doen. Want wij willen gewoon niet betalen. En dat was een beetje spierballen taal, Want toen dachten ze nou, dan bent je Hollande wel in. Hollande op zijn beurt heeft nu gezegd... als jullie niet doen wat ik zeg, dan ga ik daar dan een wet een voor pit. maken. En moet je dat überhaupt gaan betalen? Het is nu een beetje een standoff, En ik mag hopen dat het goed komt. Dat willen ze ook beide, want ze hebben elkaar nodig. Maar als ze uh, alle twee blijven hangen in principes... Zeg jij, dan dan, dan worden, verliezen de krant. Uh, dan wordt het lastig verliezen de krant. En bed versloten? Ja. bedje versloten. Vertel het maar, Bert. Wat zit er in het Radio 1-journaal? Ja, Jantje Mom en Bert Brussen. We hebben een koper gevonden voor het Holland Casino. We nemen afscheid van een groot aantal ministers uit de, de Trevenzaal. We krijgen een digitale postkaart van ze opgestuurd. En op uh, de Twitterpagina's gaat het vooral over een verschrikkelijk filmpje uit Syrië. Dat en veel meer zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten, Maynard Venema, is hoogleraar politieke theorie. Dank. En Bert Brussen, ook dank. En iedereen hier, dank. Ja, De Tand des Terts, een radiotekening. Ja, we staan hier bovenaan het bordes van Huis ten bos. Achter de Koninklijke Hekken staat het hele Haagse bos blauw van de ziedende VVD-stemmers. Die gooien met rotte kwartel eieren, taart en krattevrakoa. Majesteit! Ik buk hier met haar majesteit op het trappetje. Ze is haar eigen stoepje schoon aan het vegen. Zeg, u heeft zich deze keer helemaal op de vlakte gehouden. Wat hebben ze er nou van gebakken op eigen benen? Ja, ik ben echt heel erg trots op ze en blij met ze. Oh, u bent toch wel blij. Nou, dan kunnen we van deze zakkenvullers hier buiten niet ja, zeggen. Is, ik, ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn. Nou, de majesteit die ziet er wel brood in. Het is echt, het is echt enig. Maar de bundelt nu wel een emmertje truffeltappenade aan hun kroontje. Ja, ik vind het echt iets heerlijk. Geniet u er nou van dat u nou alleen maar met ze op de foto hoeft... en van een geoude hoer verder af bent? Ik ja, ik geniet er echt enorm van. U hoort het, daar kunnen alle Hoge nemen. een voorbeeld die verleert zonder te het is Zo onbevangen, leuk. Zeg maar, is tijd als u die trap met groene zeep boemt, dan valt het kabinet misschien nog voordat er een foto van genomen is. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft een internationale organisatie opgerold... die handelde in illegale bestrijdingsmiddelen. Er zijn vier verdachten aangehouden. Ze boden onder meer het middel BN3 aan, dat spint in rozen bestrijdt. Het middel is onder meer in Europa verboden... omdat het schadelijk kan zijn voor mens en milieu. De brand die gisterochtend het restaurant in Dierenpark Emmen... in de as legde, was aangestoken, blijkt uit forensisch onderzoek. De politie heeft nog geen idee wie de brand heeft gesticht... Wel is duidelijk dat er een verband is met twee brandjes een paar uur eerder... in een winkelcentrum bij de dierentuin. Een aantal bedrijven heeft interesse in het overnemen van Holland Casino. Dat zegt advocaat Justin Fransen, die veel in de gokwereld werkt. Volgens de advocaat zijn het ondernemingen uit Nederland, Groot-Brittannië... en de Amerikaanse gokstad Las Vegas. In het regeerakkoord werd duidelijk dat de overheid af wil van Holland Casino.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale vrijdagavondspits. De meeste vertraging bij Rotterdam en Utrecht. En ook bij Arnhem is het aardig druk. Het is langzaam rijden stilstaan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Hoeflaak over zo'n 13 kilometer. Een aanrijding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij de Alfred Eveningen 5 kilometer. Daar is de rechte dicht. Op de A15 Europort Rotterdam voor het knopen Vaamplein 8 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam voor het knopen Terbrechtseplein 4 kilometer. Daar was even de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 Een hele middag. Het is vrijdag 2 november en het is vandaag de dag van het afscheid. Nog één keer mochten de CDA-ministers en minister Rosenthal van de VVD vergaderen in de Trevenzaal. Na het weekend zijn ze ambteloos burger. Ook nemen we afscheid van Henry Meidam, adviseur van de provincie Noord-Holland. Maar het is niet alleen afscheid wat we nemen, er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Zo lijkt het erop dat de politiek heeft gejokt over het aantal ME'ers dat beschikbaar was in Haren. En de rechtszaak tegen badr -Hari is begonnen. En de kopers staan ook nog eens in de rij om Holland Casino over te nemen. Maar eerst gaan we naar Syrië. Waar beelden vandaan komen die door zowel de Verenigde Naties... als Amnesty International zeer schokkend worden genoemd. U kunt ze ook bekijken bij ons op de site op nos.nl. Ik ga erover praten met Sander van Horen, onze correspondent. Sander, beschrijf die beelden eens? Het zijn uh, inderdaad hele verschrikkelijke beelden van een groep soldaten... die gevangen wordt genomen door gewapende mannen. Dat lijkt uh, het uh, Vrije Syrische leger te zijn. Uh, Alhoewel ik moet zeggen dat de herkomst van de film onduidelijk is. Maar wat, wat, wat duidelijk is, is wat er vervolgens met die soldaten gebeurt. Die worden geschopt en geslagen. Die worden op de grond gedreven. En vervolgens wordt het vuur op ze geopend met uh, automatische geweren... En wat ik eigenlijk nog het meest opvallend vind. is dat uiteindelijk die camera. zenkt naar de mensen die dat gedaan hebben. en een van hen maakt het V-teken. Executie in koele bloeden. Juist. De wereld krijgt nu deze beelden te zien. zijn het unieke beelden eigenlijk? Nou, in, in de hoeveelheid wel. en in, in de brutaliteit daarvan ook. Uh, wel hebben we andere executies gezien uh, van beide kanten, moet ik daarbij zeggen. En wat je altijd natuurlijk moet bedenken is dat je heel veel dingen niet ziet. Dit is toevallig door iemand vastgelegd op camera. Ik denk een beetje uh, in, in, in gedachten ook dat V-teken aan het einde. Men heeft op dat moment niet in de gaten dat men iets doet wat niet mag volgens het internationaal oorlogsrecht. Maar goed, dit is toevallig vastgelegd. Je wil niet weten wat er allemaal niet wordt vastgelegd. En niet zo lang geleden nog internationale organisaties die schatten dat er 28.000 mensen verdwenen zijn. Opgepakt zijn door de Syrische regering. Je mag hopen dat ze ergens rustig in een goede gevangenis zitten. Maar waarschijnlijk dat het veel erger is. En waarschijnlijk dat ook dit soort taferelen zich daar hebben afgespeeld. Ja, En het bewijst, voor zover we het al niet wisten, dat van beide kanten oorlogsmisdaden worden gepleegd. Uh, zeker en uh, voor zover we het al niet wisten zijn er natuurlijk rapporten over volgeschreven. Getuigenissen ook die wij als journalisten optekenen van mensen die uh, het hebben kunnen ontvluchten. Waarbij uh, de Syrische rebellen, de oppositie, wel zeggen uh, hou rekening met het uh, perspectief. Uh, aan de kant van de regering komt dit vele malen meer voor dan bij ons, bij de oppositie, zeggen zij, wat het niet minder vreselijk maakt. Maar zij proberen uh, duidelijk te maken dat, alhoewel dit nu iets is... wat uh, oogschijnlijk van de oppositie is, wat naar buiten komt... dat het aan regeringskant in hun ogen veel meer voorkomt. Ja, soms kunnen dergelijke beelden, dergelijke filmpjes... een soort versnelling in het proces uh, teweeg brengen. Mm, zie je dat nu ook, hè? getuigen ook alle reacties? Die reacties die zijn er en die hebben ook een zekere mate van voorspelbaarheid. Uh, iemand van de Mensenrechtencommissie van de VN zegt dat dit uh, waarschijnlijk een oorlogsmisdaad is... en wellicht later kan uh, gebruikt worden bij een zaak bij het internationale strafhof. Daar moet het dan wel eerst van komen. En uh, daarvoor moet eerst dat conflict afgerond zijn. Of dat, antwoord op je vraag, uh, door het verschijnen van dit filmpje nou dichterbij gekomen is... Ik weet het niet. De grootmachten die achter de strijdende partijen staan... die hebben hun stelling al lang geleden ingenomen. Ook zij weten dit. Ook voor hen kan dit niets nieuws zijn. En of daardoor dus nu de standpunten gaan uh, veranderen, ik betwijfel het. Vanavond te zien op televisie. En als u niet zo lang kunt wachten, ga dan naar onze site www.nos.nl... om de beelden te bekijken. U hoort Sander van Horen. Als een kameleon liet Henry Meidam de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot door elkaar lopen. Dat schrijft de Commissie Schoonschip. Dat is die commissie die de bestuurders van de provincie Noord-Holland heeft gecontroleerd. Er hing een schijn van belangenverstrengeling om hem heen. En daarom stapt Meidam op als commissaris bij het vastgoedbedrijf SADC op Schiphol. Daar zat hij namens de provincie Noord-Holland. Hij is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft dat uh, rapport gelezen, de Commissie Schoonschip. Schrok u er een beetje van? Nee, ik ben er niet van geschrokken. Ik ben wel blij dat eindelijk um, alle spookverhalen die er gaan rondom de provincie Noord-Holland... worden onderzocht op feitelijke houdbaarheid. En dat er vervolgens wordt gezegd, jongens, waar staan we nou? En wat moeten we nou doen om als provincie ook weer geloofwaardig en integer naar de toekomst te kunnen opereren? Maar er kwam, dus kwam een beeld naar boven van iemand die overal in zat en overal eigenlijk zijn, uh, excusee, het woord, zijn klauwen in had. Nou, ik denk dat het goed is dat we allereerst even de tijdsvolgorde in de gaten houden. Ik ben in 2005 vertrokken als gedeputeerde. Ja. Ik, ik ben vervolgens vier jaar niet actief geweest in de VVD. Ik ben vanaf 2009 weer actief geworden, voorjaar 2009. En in de tussentijd heb ik inderdaad de kost verdiend met het behartigen van belangen van bedrijven. En uh, ik kan mij voorstellen, als ik nu dat rapport lees, dat ik weliswaar, dat staat er ook in... ...niks fout heb gedaan, ik heb geen belangen verstrengeld... ...ik heb geen ondeugdelijke dingen gedaan... ...maar als je als oppervlakkige buitenstaander kijkt... ...naar die grote hoeveelheid partijen waarvoor ik gewerkt heb... ...en je zit er niet bovenop... ...dan kan er wel verwarring ontstaan over die rollen. En dat is de reden geweest dat ik gezegd heb... ...ik hecht buitengewoon aan mijn integriteit in het openbaar bestuur... ...en aan de integriteit van het bestuur zelf... ...en ik leg nu de functie bij de SADC neer, maar ik doe nog meer. Yeah. Ik vind ook dat ik niet meer tegelijkertijd in dit tijdsgewicht moet willen werken voor de overheid en voor de marktpartijen. En dat betekent dat ik besloten heb om mijn activiteiten voor marktpartijen te staken. Afgelopen maar is dat... jaar was dat op ja. feitelijk het geval. Maar is dat een inzicht wat pas nu komt? Waar had dat eigenlijk niet veel eerder moeten komen? Want uh, waarom zou dat nu anders zijn dan uh, in 2015 wegging? Nou, omdat de samenleving nogal wat gebeurt in de tussentijd. Kijk, in 2009 ben nee, in 2010 ben ik benoemd tot commissaris van de SADC door gedeputeerde Driesen gevraagd, niet op mijn eigen verzoek. En toen is uitgebreid gekeken naar de dingen die ik verder deed in het maatschappelijk leven. Dat is toen voor het provinciebestuur ook geen enkele belemmering geweest om mij te benoemen. Eigenlijk zegt u, we hadden er toen over moeten nadenken. En wat we nu doen, is met de kennis van nu uh, eigenlijk oordelen over datgene wat we toen hebben besloten. Nee, dat zeg ik niet. Wat zegt er is u is dan? Heel wat, er is inmiddels heel wat veranderd. Kijk, er zijn een heleboel gebeurtenissen geweest in die periode. Die hebben aangetoond dat we met nog grotere zorgvuldigheid om moeten gaan met die relatie tussen bedrijfsleven en markt. En ik vind dat goed. Maar dat betekent dat wat toen kon en aanvaardbaar was... nu niet meer kan en niet meer aanvaardbaar is. En dat is de reden dat ik zeg... oké, okay, de feiten zijn inderdaad veranderd. Dat is objectief getoetst. Mij wordt geadviseerd om daar met gezond verstand naar te kijken. Er staat letterlijk in het rapport... maak geen regels, maar gebruik gewoon je verstand. Dat doe ik en dan zeg ik... ik wil dat er helderheid bestaat over mijn positie die ligt bij de publieke zaak. Dus ik werk graag verder voor publieke doelstellingen... Ja, da dat maar niet snap meer ik. voor de markt. Oké, okay, dat snap ik. Maar ik wil toch nog eventjes terug naar toen, toen en nu eigenlijk. Uh, want volgens ja. mij is er niet zo ontzettend veel veranderd. Toen was het toch ook al zo... dat je moest proberen de schijn van belangenverstrengeling te vermijden? Ja, maar daar was ook helemaal geen sprake van... dat daarover na werd gedacht dat, dat dat beeld zou oproepen. Want anders was het niet zo geweest dat ik in zoveel gevallen zowel door overheidspartijen als door marktpartijen... gevraagd zou zijn om dingen te doen. Want in alle gevallen leg ik steeds een lijst over van mijn activiteiten. Want ik wil niet dat partijen plotseling denken van... hé, hey, die man is ook op dat bord bezig. En willen we dat nou wel? Dus ik verschaf daar altijd helderheid over. Goed, en u heeft daar vandaag een conclusie uit getrokken. Bent u trouwens, ik hoor u aan een mobiele telefoon... onderweg naar een bijeenkomst van de VVD? Ja, klopt. Lunteren? Ja, helemaal goed. Ah, wat gaat u daar doen? Wat gaat u daar, uh, nou, gaat u daar ben, iets zeggen? Een van die rollen is dat ik voorzitter ben van de kieskring Haarlem. En uh, wij hebben één keer per jaar het bestuurderscongres. En dat ga ik bijwonen. En ongetwijfeld zal daarbij ook over alle commotie worden gesproken in de media... over het regeerakkoord en de zorgkosten. Ja, Wordt het een lastig gesprek? Want Mark Rutte komt ook, begrijp ik. Ja, dat weet je op voorhand niet. Hè? Wat we nu merken in de media, dan mag je veronderstellen... dat daar uh, een stevige discussie met elkaar gevoerd wordt... Want iedereen buitelt natuurlijk over elkaar in de strijd om de juistheid met betrekking tot de cijfers. Nou, ik wens u veel sterkte daar zo, uh, ook in Lunter. En ik dank u voor het gesprek, meneer Meidam. U bedankt voor het gesprek. Tot ziens. Dag, tot ziens. Er volgt nog een officieel afscheid voor de bewindspersonen van het kabinet Rutte 1. Want we zijn onderweg naar Rutte 2. Maar vandaag was het ook voor Maya van Bijsterveld, CDA-minister, haar laatste ministerraad. Ja, dat was toch wel een beetje weemoedig, maar ook wel heel goed. Want we hebben gewoon een heel mooi team gehad en we hebben met elkaar toch hele stevige dingen kunnen doen. En uh, altijd een zeer goede harmonie. Dus daar hebben we natuurlijk even met elkaar over gesproken. Dat is de enige keer dat ik nu even uit de ministerraad klap, begrijp ik het goed. Uh, maar uh, nee, we hadden een mooi ministerraad. Maar het is nu ook afgelopen. Hoe gaat het dan? Dan, dan zitten jullie bij elkaar iets ontspannender dan normaal, denk ik. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de ministerraden van dit kabinet... eigenlijk altijd vrij ontspannen waren. Omdat er gewoon een hele goede sfeer uh, was. Waar kijkt u met het meeste plezier op terug? Uitje, dat vind ik wel ingewikkeld. Eén uh, hoogtepunt. Ja, ik vond het toch gewoon altijd heel leuk... met al mijn mensen op het ministerie te werken... en werkbezoeken af te leggen... Uh, in de klas bij uh, de basisschool, en bij de kleuters te zitten... en te kijken naar die kinderen die heel nieuwsgierig zijn... en uh, ja, alles nog moeten gaan leren. Ja, dat vind ik wel hele mooie momenten. U straalt helemaal. Als, het, als u het over onderwijs heeft of het ministerie heeft... wordt het dan niet heel erg moeilijk om maandag het pijltje bij neer te gooien... en een overdracht te doen? Uh, dat raakt je wel. Dat geeft van binnen uh, geeft dat natuurlijk ook een beetje verdriet. Uh, maar uh, ik uh, ga terug naar mijn dorp. Uh, waar ik uh, van de mensen hou. Ik dicht bij de koeien en de weilanden. Dus ik ga er eens even lekker van genieten. Een beetje vakantie. En vervolgens ga ik rondkijken wat er nog meer te doen is. Want ik ben nog maar 51. Uh, en ik, heb, uh, ja, ik wil nog een wereld verzet als het kan. Ook als u dit vertelt straalt hij. Dus het komt wel goed met u. Uh, ik hoop het. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dankjewel. Ah, carry Je wagen? Nou, u kunt het doen bij Holland Casino, want het komt in de verkoop. We kunnen ook gokken op de verkeersinformatie. <tie> Jolanda van der Velden, hoeveel kilometer? Uh, op dit moment 168. Dat uh, is eigenlijk vrij normaal voor de vrijdagavond. Uh, de meeste vertraging op de vaste plaatsen rond Rotterdam en Utrecht. Een paar dingen van op. Er was een aanreding op de A2 Utrecht-Den Bos. Bij de Alfred Evedingen nog 8 kilometer. Daar zijn de reishokken weer open. Ook een aanreding op de A2 van Den Bos naar Eindhoven. Bij best 3 kilometer. Daar is de rechte reisschok dicht. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij Westzaan 3 kilometer. Rechte reisschok is dicht. Daar staat een kapotte auto. En ook een aanreding op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En Jolanda, hoorde ik nou zeggen dat rond Utrecht er weer problemen waren? Nee, nee, nee, als je, nee. Nou ja, problemen. Als je kijkt landelijk waar de meeste vertraging is... dan is dat bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam lijkt het nog een beetje mee te vallen. Oké, okay, nou dat heeft namelijk met het volgende onderwerp direct te maken. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Anders klinkt die zin zo gek. Het project Spitsvrij in Utrecht blijkt namelijk een succes. Al ruim een jaar experimenteren ze daar met spitsmeiden. En volgens de provincie levert het 5 miljoen euro per jaar op. De reportage is van verslaggever Josephine Trehi. Spitsmeiden betekent dat je niet met de auto de snelweg opgaat tijdens de spits. Maar in plaats daarvan bijvoorbeeld nu, middags om twee uur. In Utrecht doen 5000 mensen daaraan mee. Die hebben allemaal een kastje in de auto dat GPS-signalen uitzendt. En dan kan precies geregistreerd worden waar en wanneer mensen rijden. Als de deelnemers inderdaad buiten de spits rijden, kunnen ze wel 100 euro per maand verdienen. Volgens de provincie is het een groot succes. Ik heb nu afgesproken met gedeputeerde Remco van Lunteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Langs de A27 op een benzinestation. Ja, dit is het stuk waar het om gaat. Het project levert 5 miljoen per jaar op aan maatschappelijke baten, heeft u gezegd. Het klinkt nogal ingewikkeld. Uh, ja, dat is dus het feit dat je ja, minder ongelukken hebt... Uh, minder geld hoeft uit te geven aan het onderhoud in wegen. Um, ja, dat, dat soort dingen. En hoe meet je dat? Dat meet je doordat je ja, weet dat er minder gebruik gemaakt wordt van de weg dan normaal. En dat betekent dus dat je ook minder ongelukken hebt, minder onderhoud nodig hebt. Ja, dat maakt dus dat je met die rekensom hierop uitkomt. Nou, begreep ik wel. We hebben ook even gebeld met de ANWB. Die zeiden, ja, in heel Nederland zijn er minder files. Uh, ja, maar wij hebben hier uh, expliciet gemeten. Dus we hebben van tevoren gemeten van hoeveel auto's hadden we uh, uh, reden er eerst. De auto's hebben een kastje gekregen. Dat zijn 5000 auto's geweest. En daarvan hebben we dus ook echt gemeten dat er 3000 auto's... Uh, tijdens uh, de spitsuren minder op de weg zijn. Dus daarmee kunnen we ook gewoon precies zien van wat doet dat dus voor de, ja, voor de files. En die hebben ja, dus meer dan op andere plekken in het land afgenomen. En hoeveel hebben die afgenomen? Uh, in zijn totaliteit hadden we dus 3000 auto's minder in de spits. En dat betekent uh, ja, toch al snel dat je uh, al snel een minuut of tien eerder op de plaats van bestemming bent. En dan gaat het dus om dit stuk? Uh, dat gaat uh, om uh, de wegen bij uh, inderdaad de A27, maar ook A28 uh, richting Amersfoort. Waar op dit moment ook nog heel druk aan de weg uh, gewerkt wordt. Dus waar het nog steeds wel behoorlijk druk is. En de A1 uh, van Amersfoort uh, uh, richting, uh, richting het Knopen het NS, zeg maar. Ja, want die plekken waar dan zo aan de, aan de weg gewerkt wordt, zijn dat niet plekken waarvan mensen ook zeggen... ja, daar ga ik sowieso niet meer rijden, want dan sta ik toch in de file. Ja, maar we hebben dus ook, eh, om dat zeker te weten... hebben we ook de wegen die, daar, eh, die daarnaars lopen. Dus ook de provinciale wegen hebben we meegemeten. Dus het kon niet zo zijn dat je dan in de spits... dan een andere route ging rijden. Want eh, ja, dan werkte het systeem niet. Critici zeggen dat het uiteindelijk niet gaat werken. Omdat als mensen de spits gaan mijden... de andere mensen juist weer denken... hé, hey, lekker rustig, ik ga de snelweg op. En zij zeggen dan ook, eh, voer het rekeningrijden in... dat iedereen betaalt die op de weg... Ja, maar rekening rijden gaat uit van het straffen van mensen op het moment dat ze fout gedrag uh, doen. Ik geloof veel meer in de mensen die juiste gedrag doen. En ik denk dat dat veel beter werkt dan dat je mensen gaat straffen. Rijdt u zelf wel eens in de spits? Uh, ik probeer het zoveel mogelijk uh, te mijden als het kan. Uh, en dat, uh, dat zie je ook, dat, was, dat is ook wat er in die proef uh, gebeurt. Maar in de ochtend ontkom ook ik er niet aan om uh, nooit in de file te staan. Die 100 euro zou u niet verdienen? Uh, ik denk de volle 100 uh, haal ik niet binnen. Volgend jaar wil trouwens de provincie Utrecht graag doorgaan met het spitsmeiden. Ze weet alleen nog niet in welke vorm Marco vroef is hier. Uh, Marco, niet over de spitsmeiden, maar over het weer gaan we het hebben. Ik vind het echt van het november weer. Regen, wind, koud. Ja, dat is het inderdaad ook. Ik zit ook te wachten op iets... Uh... Nou ja, spectaculair Voor mij mag het wat dat betreft dan best een keer gaan sneeuwen of zo. Je ja, raakt maar... er ook niet opgewonden van. Nee, het dit is, dit is een beetje uh, de oude uitdrukking vlees nog vis. Het uh, is, is niet veel inderdaad. Ja, het is wisselvallig. Ja. En het is natuurlijk typisch november weer. Het is typisch herfst weer. Uh, het vervelende is alleen als je één keer in zo'n stroom zit... Ja, dan duurt het vaak wel even voordat je er vanaf bent. Dus dit houden we nog een nou aantal Ja, jij begrijpt de hint Ja, <laughs> heel goed. Ik heb hem. Ja, je hebt hem te pakken. Nee, het is gewoon wisselvallig. En ja, Het voordeel is natuurlijk dat je momenten hebt dat het even wat beter is... en je hebt uiteraard dan ook momenten dat het minder is. En dan kun je het aan de beleving van de mensen overhouden... wat ze nou het liefst hebben. Dus eigenlijk is er dan wat dat betreft voor iedereen wat wils. Uh, mensen die van regen houden, die komen op dit moment een beetje aan hun trekken. Want nu trekken er van het zuiden uit buien het land in. Ja, is er af en toe nog een klap onweer bij? Uh, ja, misschien wel, maar dat wordt wel minder, hoor, denk ik. Uh, het wordt meer een aaneengesloten regengebied. Het, het, het gaat wat langer door en onweer zit vaak bij buien. Nou, Voorlopig spreken we dan niet van buien. Buien duren meestal wat korter. En uh, regen, uh, die termen gebruiken we een beetje door elkaar... maar regen hoort vaak bij een wat langere periode dat het nat is. Nou, dat komt er dan nu aan. Ja, nou, We weten wat het weer uh, de komende dagen zal brengen. Ja, let op, zondag is het wel iets beter. Zondag is er wat meer ruimte voor de zon. Dus Je mensen die daarvan intro, houden... Vol. Ja, ik praat hem gewoon vol. Ik ga gewoon voor mijn beurt. <laughs> Oké, okay, Katie! Gaan we naar luisteren, dankjewel Marco. Her Wie was dat? Holland Casino dan. Dat wordt verkocht, het staat allemaal te lezen in het nieuwe regeerakkoord. En de eerste bedrijven die Holland Casino willen kopen, die hebben zich al gemeld. We zagen even Gary van Pinksteren. Die spreekt nu met de uh, advocaat en kenner van de sector, Justin Fransen. Over mogelijke kopers en over wat dat Casino, Holland Casino, waard is. Deal or no deal. Ja, er is genoeg animo voor, uh, voor de casino's. Ja, u moet denken aan de Amerikaanse partijen, bekende Amerikaanse partijen... die in het verleden ook in Nederland wel eens geprobeerd hebben om iets op te zetten. U uh, moet denken aan Britse partijen, maar misschien ook Nederlandse partijen... en zelfs institutionele beleggers. Zijn ze op dit moment nog winstgevend, die casinos? Ja, je ziet dat het varieert een beetje per vestiging. Er zijn bepaalde vestigingen, die het nog behoorlijk en andere vestigingen niet. Uh, in de algemene zin... Uh, was het natuurlijk in het verleden uh, een buitengewoon winstgevende onderneming. En dat is het ja, een, een, een steeds minder. Let's see what the bank offer is. Hoeveel gaat dat Holland Casino nou opbrengen, denkt u? In het verleden, uh, heb ik het over een jaar of vijf, zes uh, geleden... Ja, werd er, uh, wel eens, uh, hoorde je wel eens bedragen van miljarden. Mijn, mijn inschatting is dat dat nu, nu niet meer het geval is... Hè, door allerlei omstandigheden, zoals die... Uh, fiscale bepalingen waar Holland Casino mee geconfronteerd. is, dus het rookverbod, de crisis enzovoort. Minder dan in ieder geval een aantal jaren geleden, dat lijkt me duidelijk. Honderden miljoenen misschien nog? Ja, misschien. Ja. De inkomsten van Holland Casino lopen terug. Kan een private investeerder daar dan, is het aantrekkelijk? Kan die daar wel meer geld uithalen? Je kan je afvragen, uh, we hebben in Nederland, we hebben, als ik het goed heb, 14 vestigingen. Uh, de gedachtegang ooit was dat iedere Nederlander binnen 30 autominuten... een uh, vestiging van Holland Casino zou moeten kunnen bereiken. Uh, achterliggende gedachte daarbij was eigenlijk spelersbescherming. Hè? Want je moet een voldoende aanbod hebben. Anders gaat die consument misschien wel spelen ergens waar dat niet mag. Uh, nou, je kan je afvragen of Nederland groot genoeg is voor 14 casinos. Ik weet dat niet. Uh, maar ik heb wel eens uh, horen zeggen uh, in de sector... Uh, nou ja, misschien... Misschien zouden zeven, acht casinos in Nederland ook wel voldoende uh, zijn. Hebben de casinos nou veel te lijden van de concurrentie op internet? Ja, dat zegt Holland Casino geloof ik wel. Hoe moeten we dan nog controle houden op gokverslaving? Hoe bereik je die mensen die achter die computer thuis zitten? Alles wordt geregistreerd. Ja, dus iedere, iedere beweging die je maakt, uh, iedere uh, muisklik uh, wordt geregistreerd alle transacties worden geregistreerd. Uh, dus je kan eigenlijk uh, vrij nauwkeurig nagaan van ja, wat doet die speler nu eigenlijk? En dus ook tijdig ingrijpen. Gokt u zelf wel eens in een casino? Mevrouw, ik uh, ben uh, ooit begonnen als croupier bij Holland Casino. Uh, ja, ik heb natuurlijk uh, wel een beetje moeten proeven van, uh, van het spelletje zelf. en uh, Ja, ik speel af en toe wel eens in het casino. Wint u veel? Ik verlies ook wel eens wat. Ja, yeah. het nieuwe kabinet wil trouwens ook het online gokken legaliseren. En daar gaan we straks ook over praten met Robin Linschoten. Die is van online Gaming Nederland de stichting.